Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn achttiende gouden medaille. In de laatste race won de Amerikaan gisteravond met drie landgenoten de vier keer 100 meter wisselslag. In totaal won Phelps 22 medailles en daarmee is hij de succesvolste Olympiër ooit. Het weer, het is wisselend bewolkt en aan de kust vallen enkele buien, mogelijk met onweer. Overdag ook in het binnenland buien, het wordt dan 22 tot 25 graden.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 Kom druim naar morgen daarom ik dicht wat erin Steeds voort Lig wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door, slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten, ik denk al als ik, ik even. Ik heb honger, kies een avond, Les rentrés vous manquaient Et le temps qui se perd entre tes jeunes et les vieux qui espèrent Et c'est flash qui a le Je suis pas pécollé. mon Soms pas ik bang rentrer ik niet meer terugkom. Soms ben ik bang dat ik niet meer terugkom. Soms ben ik bang dat ik niet ZFM Smoke Als si je soir, j'ai pas envie als fermer je gueule, si ce soir, j'ai envie je niet She Dit is de ene, de Et de temps de se perd entre de andere, de les de qui espèrent Et c'est flash qui a le Tu zie t'es niet, Het te... Weet niet wat je liep, weet niet hoe je Als je het de je het zo mag, jij niet echt de je het zo mag, jij niet echt de rondte. de rondte. Als je Fuck! Ah! We're hey. The sun is a friend.